Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Murda is terug in Nederland, zegt zijn management tegen het ANP. De Nederlandse rapper mocht een paar dagen Turkije niet uit nadat hij vorig weekend werd opgepakt... Als je Murda niet kent, zo klinkt hij. Precies een week geleden werd hij opgepakt. Hij kwam wel weer vrij, maar mocht Turkije niet uit. De Turkse justitie zegt dat hij met zijn teksten drugsgebruik verheerlijkt. En dat hij daar vijf tot tien jaar cel voor kan krijgen. Die verdenking is er nog steeds, maar Murda is dus weer terug in Nederland. Hij hoorde gisteren dat hij weer mocht reizen en is vanmiddag geland op Schiphol. Op de A16 bij Rotterdam is vannacht een man van 26 zwaar gewond geraakt toen hij een vrouw probeerde te helpen na een botsing. Zij was eerder tegen de vangrail terechtgekomen en de man stopte om te helpen. Een derde auto zag ze niet, die raakte beide auto's en de man. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, we weten niet hoe het met hem gaat. Medewerkers van Facebook hebben ruim voor de bestorming van het kapitol al alarm geslagen... ...omdat er veel meer opruiende dingen gepost werden. Maar daar is toen niks mee gedaan. Dat schrijven Amerikaanse media op basis van duizenden interne documenten van Facebook... ...die bij een toezichthouder zijn ingeleverd door een klokkenluider. Flink, gorillas of Zep, flitsbezorgers gaan als een speer... Dus gaat het niet goed met de avondwinkels, Werkt ook deze winkeleigenaar in Amsterdam. Tot de flitsbezorgers kwamen waren wij heel goed bezig. Alleen toen zij geko waren gekomen, ja, dan moet je concurreren met een miljardenbedrijf. En dat gaat helaas niet. Als oplossing, stap ook zij, steeds vaker op een fiets of scooter om dat vergeten ingrediënt of te weinig ingekochte borrelnootje te langs te brengen. Dat hoeft van deze mensen niet. Zij zijn nog altijd blij met de avondwinkel. De apps hadden geen kwark, dus... Ja. Waar moet je anders s'avonds wijn halen en peuken? En sigaretten. En even een snackie voor tijdens de film. Soms doe van mijn huis. Het is gewoon snel, je weet toch. Het is gewoon snel. En die mensen, ze kennen me ook toch. Het voelt altijd fijn om naar binnen te komen. Het weer, het is zo'n beetje overal droog. Hier en daar piept de zon er af en toe nog tussendoor. Bij een gaatje of 12. Morgen begint de dag mistig, maar daarna krijg je meer zon dan vandaag. En het blijft droog bij 12 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A44 Amsterdam-Den Haag staat tussen Oude Wetering en Noordwijkerhout 2 kilometer file. En de vertraging is daar 10 minuten. Heeft te maken met de wegwerkzaamheden daar.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 En uh, aan de muziek bij uh, CFM merk je dat uh, de donkere dagen er weer aan gaan komen. Ja, echt waar, het gaat gebeuren. En wij uh, doen uh, lekker mee inderdaad, op uh, de Soundforce Radio. Met uh, onder meer deze single van uh, Curtis Tigers. Dat was I Wonder Why. I Wonder uh, what we gaan doen uh, in het uh, volgende uur, uh, -Jan. Nou, Zo Zometeen gaan we natuurlijk weer even live schakelen met, uh, met Haarlem. En wel met uh, Jan van der Leden. Is zaken dus, uh, het einde van de tweede helft van Edo uh, HFC tegen SW Zandvoort. Voorlopig uh, moeten we het nog doen met een 1-0 achterstand. Je hebt nog geen berichten ontvangen dat Helemaal het veranderd X. is niet. Dus uh, daar gaan we in ieder geval allereerst even naar schakelen. Dus iets later dan, gewend, uh, dan dat ik van ons gewend bent, krijgt je natuurlijk pit report. En kijken we even terug uh, naar de twee vrije trainingen die gisteren zijn verreden... op het uh, circuit van de Amerikaners. In Amerika, want uh, ja, daar zijn ze momenteel. En het zijn natuurlijk wat afwijkende tijden uh, ten opzichte van uh, hier Europese tijden. Dus dat heeft zich gisteravond allemaal afgespeeld. En wat daar zich afgespeeld heeft tijdens de twee vrije trainingen, dat hoort u straks tijdens Pit Report. Ja, ik zat gisteren naar die vrije trainingen te kijken. En ik denk, oh, dat circuit, weet je wel. Van ja. daar is... is... Daar is een keer, uh, wat, uh, als je daar start, uh, zeg maar, dan gaat het meteen uh, flink omhoog, hè? Klopt. En dan kom je op een gegeven moment uh, kom je bij de eerste bocht uh, naar links. Ja. En uh, er staat mij nog steeds een, een, een fragment daarbij uh, eigenlijk. Alleen ik kan niet helemaal plaatsen wie daarbij betrokken waren. Dat dat uh, in die eerste bocht helemaal fout uh, afliep. Kun je daar nog wat van was, was, herinneren? Was het, was het, regen, regen race? Of was het weet, een regen Weet ik niet. Dan nou, weet ook niet ja? meer wanneer. Maar... Nee, dat was, dat, nee, Max Verstappen zat toch klem tussen... Volgens mij was Max, Max Verstappen erbij Verstappen... betrokken. Maar was dat niet nog in, in... Niet bij Red Bull, maar bij Toro Rosso? Nee, dat, dat zou kunnen. Dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval links en rechts zaten er twee Mercedes. En die, die, die knepen hem af. Klopt, waardoor ze alle, dat, drie, alle drie eruit gingen. Dat was het verhaal. Dat ja. was het verhaal. Goed. Dus nou, wordt een mooie race en uh, gisteren er dus ook een uh, archiefje daarover meer uh, van uh, Albert-Jan. Half vijf hebben we natuurlijk het dieren van de week en deze week hebben we Fanta in de aanbieding. Dat is om half vijf en het gedicht van de dag zijn we inmiddels ook uit. Uh, vrij vertaald heet het aan de kant, maar het, aangezien het in het dialect is, is het onderkant. Dat is het. Ja even, ja. ja. Met, dus het betekent dat hetzelfde? Speelt zich allemaal af uh, in, uh, in de provincie Drenthe. En uh, zelfs Max Verstappen komt aan het eind van het gedicht ook nog even langs. Dus dat is even een cliffhanger voor het gedicht van de dag. Wel in het dialect, maar om kwart voor vijf is het zover aan de kans. Goed, uh, wat zeggen we nog meer? Uh, we zijn, nee, dat is, is eigenlijk een beetje, ik zou zeggen, nog veel plezier. Ook de derde uur van Zandvoort op zaterdag. Bij uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. En meekijken in de studio www.zfm-live.nl Www zfm livenl Kijk je live mee in de studio Tolweg 10A. Tot aan 5 uur Zandvoort op zaterdag. En we hebben er zin in. Hè? En, uh, leuk dat je luistert uh, trouwens. Uh, en uh, ja, de donkere dagen, ik had het erover. Dat betekent dat Harry Oliebol er ook weer staat trouwens. Met zijn kraan Dus dan kan je een lekker bolletje halen zo voor de Albert Heijn. LP, waar dit vanafkomstig afkomstig is, is Chinese Wall. We hebben het over de single easy lover van Phil Collins en Philip Bailey. Ook weer een lekkere gouden oude plaat uit de jaren 80. We gaan voor het vervolgende wedstrijd. Edo, SV Salvoort weer naar Haarlem toe naar Jan van der Leden. Jan, hoe is het daar? Weten we al wat te doen tegen die achterstand? Nee... Het is net weer een heksen situatie voor ons doel, maar... Uh, nee, het is dramatisch. Het is echt dramatisch. We hebben de hele, de hele tweede helft het betere van het spel gehad. We hebben kansen gehad we hebben gevochten als Leeuwen. Maar ja, hij valt, gewoon, hij valt niet en dan valt hij gewoon naar een andere kant. Direct daarna. Dit is nu vijf minuten geleden. Dan maakt hij vijf minuten, maakt hij twee duffertjes. Dus... Uh, Jeetje. Dit is drie nog voor uh, Edo veranderen. Uh. We, we hebben echt leuk voetbal. Dus we hebben gevochten als leeuwen. Iedereen, ook die jeugd, ik niet wat je zag. Ja. Tim Steggera, die staat als laatste man te voetballen. Nou, misschien uit de hand. Ik dat het een jongen jaar is, misschien nog jongens. Ja, maar dan wil het ook meteen, meteen ja, niet, niet lukken. En, ja, die jongens doen toch hun stinkende best, om het, om het ja, zo maar te zeggen. Ja. Het is, het is niet anders en uh, het blauw is nog wat voor de tweede helft van het gezin maar uh... we Ja, we gaan... gaan we nee, we gaan... We gaan lekker een biertje drinken. Zo, zo is het. En, uh... Ja, ga er maar uh, ondanks uh, inderdaad uh, het, uh, het overlijden van eh, uh, Fred, uh, ga er maar uh, Inderdaad uh, maar wat uh, het mooiste van maken dan, toch? Ja, natuurlijk. Moeten we erin houden en, uh... Dat uh, gebeurt ook echt wel. Okay. Just die dat was een, uh, een lucht voor het oog achterin. Just en Luister, die is ook even zwaar, is er ook in gekomen. maar die doet het hartstikke goed. Die jongen die is sterk aan de bal, die heeft een goede paard. En dat, die, hebben die uh, heeft die heel wel nodig. Zo is het. Nou Jan, dankjewel voor vandaag. We kunnen ja, we moeten het er even mee doen. En, uh... We hopen op uh, betere tijden en uh, her oh, ja. snel herstel natuurlijk van een uh, aantal spelers uh, uit het eerste. We zijn volgende we week vrij en dan uh, er zijn er een aantal spelers er vijf of zes weken uit De meeste gaat nu heel goed, hoor ik net. De jongens zijn hier ook allemaal. Ze zijn <coughs> gelukkig wel al die uh, team aan te moedigen. Hij heeft geen baat gehad, maar... Uh, de gezelligheid is er wel en dat is belangrijk. Nou ja, wat je zegt, een uh, betere tweede helft van, uh, van uh, dit uh, voetbalseizoen. Uh, Dankjewel Jan en een uh, hele fijne, uh, fijn weekend en een fijne zaterdagavond. Ja, tot over twee weken. Tot over twee weken. Dankjewel Jan van der Leden vanuit uh, Haarlem, Edo, uh, SV Zandvoort uh, 3 tegen 0. Het is eventjes niet anders. Aan het begin van dit programma heb ik beloofd dat, uh, dat ik nog de nieuwe single van Abba zou draaien, Albert-Jan. Oké. Okay. Abba die uh, kwam meteen uh, na heel veel jaar, 100.000 jaar ongeveer, uh, kwamen ze met een uh, nieuwe LP. Meteen werden er uh, twee hits, uh, uh, zeg maar, uh, gelanceerd. En nu uh, zijn ze toen alweer aan uh, hit nummer drie. Ikzelf, ja, normaal zeg ik dat eigenlijk niet, maar ik vind het helemaal niks. Maar je weet nooit wat jij ervan vindt. Ik ga hem gewoon draaien. Just a Notion, de nieuwe ABBA. Ik zou bijna zeggen wat zou ik ervan zeggen, maar dat heb ik al gedaan lekker hè. Je hoorde de nieuwe single van Abba en Just the Motion. Nou, we gaan een andere plaat rijden. Tabita, Ronnie Flex en Glenn Faria. Ook die hebben een nieuwe single. Overbooddag. Je vraagt me wat er is gebeurd.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 Van uh, Ronnie Flex en uh, Tabita en uh, Overbodig. GFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Ja, Albertjan was uh, even bang dat ik hem uh, vergeten zou. Nee, natuurlijk niet. De uh, Pit Report vergeet ik, uh, vergeet ik nooit, uh, Albertjan. Nee, uh, nee. Ik zag nee, dat uh, pakje A4'tjes uh, voor je. Ik denk, oh ja, de Pit Report. Nee, dus komt helemaal goed. Daar is hij. We kijken even terug naar de twee vrije trainingen die gisteren zijn verleden in Amerika. Mercedes heeft tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van de Verenigde Staten de toon gezet. Valtteri Bottas en Lewis Hamilton waren veel sneller dan de rest van het veld. Max Verstappen was in het zeer warme oosten de enige die binnen een seconde bleef van beide Mercedes-coureurs. Bottas noteerde een tijd van 1.34.8 en Hamilton was een kleine halve tiende langzamer. Verstappen ging in zijn snelste rondje rond in 1.35.8, de nummers 4 en 5 Ferrari-coureurs. Charles Leclerc en Carlos Sainz bleven ver verwijderd van die tijd. Mercedes won de laatste vier van vijf races in Austin. Bottas weet al wel dat hij zondag vijf plaatsen achteruit moet op de grid... vanwege het vervangen van een interne verbrandingsmotor. En uh, niet Mercedes, maar Red Bull heeft de snelste tijd neergezet... tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van de Verenigde Staten... en wel Sergio Perez... Sergio bleef als enige onder de 1 minuut en 35 seconden. De teamgenoot van Max Verstappen noteerde op de zachtste band uh, een tijd van 1.34.9. Een fractie langzamer dan de snelste tijden van de Mercedes-coureurs Valtteri Bottas en Lewis Hamilton... in de ochtendtraining in het hete Austin. Dit keer kwam Lendel Norris van McLaren tot de tweede tijd voor Hamilton en Bottas. Zij bleven een halve seconde verwijderd van hun rapste tijden in de eerste training... Max Verstappen opteerde in de tweede sessie slechts de achtste tijd op de mediumband. Hij kwam niet tot een snelle ronde op de zachte rubber omdat hij werd opgehouden door het verkeer op de baan. De WK-leider besloot daarop naar binnen te komen en over te gaan op de long runs op de mediumband, met het oog op de race van morgen. Ook de meeste andere coureurs deden de race simulatie op de gele band. Het voelde voor een snelle ronde niet echt slecht aan, maar door het verkeer kon ik geen vrije ronde rijden, stelde Verstappen. Het is hier over het algemeen niet makkelijk om de juiste compromis te vinden wat de afstelling van de auto betreft. Het circuit is vrij hobbelig, we hebben een paar dingen om naar te kijken, dat zullen we vanavond dan ook zeker doen. Aan het begin van de training had Verstappen het nog even aan de stok met zijn concurrent Hamilton, die hem bij het ingang van een snelle ronde voorbij stak. Verstappen noemde de Brit een stupid idiot. En stak zijn middelvinger op. Hoewel de Limburg al jaren niet meer meewerkt aan de populaire Netflix documentaire Drive to Survive... zullen de makers daarvan vast wel raad weten van een verder onschuldig incident in de titelstrijd. We lijnen allemaal achter elkaar op om een snelle ronde in te gaan al dus te stappen. Dus ja, ik begrijp niet helemaal wat daar gebeurde. Nou, even de veranderende tijden bekijkende. Vanavond om 8 uur hebben we dan de derde vrije training en om 11 uur vanavond de kwalificatie. En de race op zondag, die begint morgenavond om 9 uur. Nog vermeldenswaardig is dat Vettel en Russel achteraan beginnen. Want die Vettel heeft de motor gewisseld. Russel heeft ook lopen knutselen aan zijn auto. Dus die starten allebei de achteraan. En zoals gezegd, Bottas gaat vijf plaatsen terug voor het vervangen van een deel van de motor. Stand in het WK, 262,5 punt voor Max Verstappen. Gevolgd door Lewis Hamilton met 2,56,5 3, Valtteri Bottas met 177. Sergio Perez, de teammaat van Max... vinden terug op plek 5 met 135 punten. En de top 10 uh, is, wordt gecompleteerd... door Fernando Alonso met 58. Goed, de, zoals gezegd... De Grand Prix van de Verenigde Staten vanavond en morgenavond... om natuurlijk live te volgen op de diverse sportkanalen. En weet je wat heel apart is, uh, Albert-Jan? Dat heel veel uh, mensen toch zeggen van... ja, Mercedes is toch wel veel sterker eigenlijk dan uh, Red Bull. Maar kijk eens naar uh, de WK-stand. Wie staat daar op nummer 1? Klopt, het aantal gewonnen races en de meeste, meeste op kop gelegen. Het is allemaal max verstappen, Het is allemaal max verstappen. Maar het is waar, Mercedes is sneller. Ja, maar ja, het is sneller. Ja. Dus uh, nee, nee, in ieder geval uh, gaan ze het, uh, <laughs> <laughs> hebben ze tot nu toe niet gewonnen van uh, Red Bull. Dat wilde Had ik er even mee ja. kwijt. Ja. En dan uh, over die tweede vrije training. Ik heb er gisteravond uh, gezien wat er ook gebeurde bij Lewis Hamilton. Je hebt heel veel uh, track uh, limits uh, op uh, dit uh, circuit. En hij maakte één hele snelle ronde en die werd, uh, werd afgekeurd. Oké, okay. omdat hij uh, buiten de lijnen ging. Omdat hij buiten de lijnen ging. Op uh, 1.34.6 uh, zat hij. Uh, op dat moment dus. Uh, nee, de snelste tijd uh, gisteren dus uh, gezet door Sergio Perez. Met uh, 1,34,9 hè, geloof ik. Ja, zoiets. Ja, oké. Okay. Okay. Zo dadelijk het uh, dier van de week. Het is fantastisch hier. Nog weer een top single deze van de Police in Every Breath You Take. Vandaag hebben wij, uh, althans Jan van der Leden, voor ons uh, de voetbalwedstrijd in Haarlem gevolgd. We hebben het over uh, Edo tegen SV Zandvoort. Nou, heel veel geblesseerd en uitvallers bij uh, SV Zandvoort. Dus er stond een heel uh, jong team eigenlijk uh, op het veld die het uh, moest opnemen tegen Edo uit uh, Haarlem. Ik krijg net een bericht, Albert-Jan, dat de eindstand van die wedstrijd is geworden 4 tegen 0. Dus uh, okay. helaas een verlies voor SV Zandvoorts. Vijf minuten, over half vijf, zullen we hem gaan doen en het is hier fantastisch. Daar bedoelde ik mee Fanta. Mijn naam is Fanta. Ik ben ongeveer acht jaar oud. Ik ben de oudste en de laatste van de magere honden die onlangs binnen zijn gekomen in het dierenhuis. Ik ben vriendelijk richting mensen, wel ben ik soms nog een beetje voorzichtig. Ik zoek iemand met geduld en veel liefde die mij het vertrouwen geeft. Een huis met kleinere kinderen lijkt mij erg druk... maar als ze iets ouder en rustiger zijn wil ik best kennis met ze maken. Alles doe ik gewoon rustig en met beleid, zeker in het begin. Richting andere grote honden ben ik in het asiel uh, vriendelijk... alleen vond ik het wel erg spannend... Uh, ik lijk niet erg gewend te zijn aan contact met andere honden... buiten de roedel waarin ik woonde. Ik zoek dus iemand die mij goed kan uh, lezen en begeleiden uh, in dit contact. En mocht ik het toch niet zo prettig vinden... zoek ik iemand die aan mij genoeg heeft... en samen wandelingen wil maken zonder loslopende honden. Helaas is het uh, niet bekend of ik alleen kan zijn. Het moet dus wel rustig opgebouwd kunnen worden in mijn nieuwe huis... Helaas heb ik rugproblemen en krijg ik speciaal pijnstillende injecties voor. Het komende jaar wordt dit volledig vergoed door het asiel. Ik zoek dus wel een eigenaar die dit goed in de gaten houdt. Ik heb misschien niet heel uh, uh, erg lang meer, maar ik hoop toch dat ik nog een mooie tijd tegemoet ga. Heeft u die begripvolle plek voor mij? Ik hoop dat ik van mijn pensioen bij u kan genieten. En waar verblijft Fanta? Fanta verblijft momenteel in het dierenthuis Kennemerland. Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website wwwdierentehuis Want ook Fanta verdient een thuis. Zeker Robert-Jan, want Fanta heeft heel veel ellende achter de rug. Dus uh, met pensioen van uh, Fanta ja, dan moet er gewoon een uh, leuk huisje komen. Dus meld je aan bij het kennement Dierenthuis aan de Keesomstraat nummer 5. In Zandvoort Nieuw-Noord. Nog twee platen en uh, dan denk ik zo'n beetje het gedicht. Ja, oh ja. Zo komen we uit uh, rond in nabij kwart voor vijf. Een van die twee platen is deze van uh, Status Quo. A in a foreign land. Uncle Sam, does the best he can hear in the army now. Where it began I can't begin to know But then I know it's growing strong Wasn't the spring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 can Kwart voor vijf geworden op deze zaterdagmiddag bij CFM en dat betekent het gedicht van de dag. Vandaag ik ga ik het proberen on the count. Ik stap in mijn wagen. Ik heb goede zin. Ik lot lekker spoken. Ik rie overal tegen. Drooie stoplicht, dat hoor ik nog net. Geeft zoveel gas dat ik het remmen vergeet. Alle rotondes. Die neem ik linksum. Dat vind ik zo mooi. Ik weet zelf niet waarom. Ik zie een drempel. Dat is mijn kans. Ik spring hem voorbij. Die langzame zwans. Aan de kant. Ik rem niet voor dieren. Want ik rem nooit. Ik heb al zijn leven altijd zat verklooid. Alle politie die dag ik uit. Ik kreeg een kick van het geluid. Ik kijk in de spiegel. Ze komen me na. Zo God, dezelfde kant duurt als ik ook Haha, <laughs> Ik stroop die mouwen op. Mijn hart pompen. Denk dat ik rie op de kop. Aan de kant. Laat ze maar kom, Gas op de plank. Ik trap hem door de buurjaden heen. Laat ze maar komen. Gas op de plank. Ik maak smer. Als eerste vier volks die ben ik zo kwiet. Maar dan ken je die woud nog niet. Je min net mieren, ze blijven me kom. Ik schakel terug. Pot verdulle me, aan de kant. Nou komt het pas echt goed op gang. Mijn grote geluk is, ik ben nooit bang. Die opholbrug, die geurt neer omhoog. Ze zien mij vliegen, als een blad uit de boom. Ik ga wel hoog, maar nooit zoiets. Donnert mijn wagen op de kop, klim op de wal met mijn stuur in de hand. Lachend sloeg ik naar de overkant. De brug giet omlog, maar ik loop me niet kennen. Ze hoopt me niet wegrennen. Oh, meneer Verstappen, het is goed dat ik u zie. Heb je misschien een handtekening voor wie? Als jij dat echt dan uh, Ja, hè. Jazeker. Ja, jij zeker, Joh. Jij kent je talen. Jij wel, hè? Oh ja, dat moet ik. Ja, nou even... ja, even opstarten. Moet <laughs> nog een knopje indrukken. <laughs> Komt hij aan? Stap in mijn wagen. Ik heb goede zin. Ik loren een lekker spoken, kree overal tegenin. Het rode stoplicht, dat haal ik nog net. Ik geef zoveel gas, dat ik het remmen vergeet. Alle rotondes, die neem ik linksum. Ik weet zelf niet waarom. Ik zie een drempel, daar is Mika. Nooit alle politie's die daar ik u. Want ik kreeg het dik van het sirene Je Ik in de spiegel, ze komen met Noah. We gaan dezelfde kant uit die ik ook. Hoor. Ik zo kwiet. Maar dat ken ik, want die wou er nog niet. Het benen niet. Ze bleven maar komen. Ik schakel terug. Wat verder je We hebben hem even geleend van de beste zangers van dit jaar. Dat was uh, Carstool en aan de Kant. Wat een, uh, wat een uh, mooie, uh, mooie plaat, Albie uh, Zandt. Ja, Geweldig. Het is echt van Bukkers, hè? Ja, ja, ja. Uiteraard, uiteraard. Wie kent hem niet, hè? Dus... Ja. Uh, bij deze, nou ja, gedraaid. Straks, uh, Entertainment View, gaan we ook horen van uh, Fred wat hij uh, vanmiddag allemaal gaat doen. Alle mensen zitten inmiddels gezellig in uh, de studio van uh, CFM hier uh, aan de tolweg. Dus dat gaat uh, worden los met z'n allen, denk ik. Zomaar ergens in het land. Na een week hard werken, gaan de stoelen aan de kant.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 En Gerard Joling, hij ging helemaal los met z'n allen, Fred. Ja. Goedemiddag. Hele goede Lijkt wel, Lijkt wel erg op Leef, hè? Ja, Leef ja. een beetje, André Haassens uh, ja. junior, ja. hè? Een beetje gestolen plaatje, denk ik. Een beetje die... Ja, Een beetje, een klein beetje. klein beetje. beetje. <laughs> nou ja, ja, weet je hoe ze daarop reageren? Ze zeggen van ja, het is gewoon een bekende melodielijn... die in heel veel uh, nummers ja. gebruikt ja, wordt. Ja. En dat is ook wel zo, natuurlijk. Dat kom je in heel veel muziek tegen, ja, inderdaad. Ja, zo is het. Nou, Fred. Ja, De, de, de studio uh, zit inmiddels... Uh, nou ja, vol is ook uh, overdreven <laughs> gezegd. Maar uh, nee, uh, we hebben een paar uh, leuke gasten uh, uh, vanmiddag hier. En die zijn vast en zeker voor jou gekomen. Ja, uh, je, je kan, uh, als je met z'n tweeën bent, dan uh, ben je dubbel. Hè? En als je alleen bent, dan ben je solo. Dus we hebben dubbel solo vandaag hier in de studio. Oké. Okay. En samen hebben ze een single uitgebracht. Uh, samen sterker dan ooit. En uh, straks daarover meer... Uh, Said gaan we bellen. Uh, zijn nieuwe single heet Partyassistent. Dus ja, wat ik me na? <laughs> ja. Partyassistent, ja. <laughs> wat, wat is daar de bedoeling van? <laughs> Geen idee. <laughs> maar uh, dus daar gaan we straks ja, over hebben. Ja, uiteraard. Dus, uh, ga je vragen? Dan ga ik eventjes vragen hoe dat nou zit, ja. En Alberto Nicolai gaan we bellen. En uh, zijn nieuwe single heet Zon in mei. En ja, die zou eigenlijk ook uh, hier in de studio aanwezig zijn geweest, maar uh, vanwege de werkzaamheden uh, liet het uh, ja, dat niet toe. En we gaan nog eventjes bellen met Marco Mark. En zijn nieuwe single heet Lach de Wereld tegemoet. Wauw, weer een vol programma ja. zometeen Fred. Ja, behoorlijk ja. Jeetje, leuk. Ja, en dan, dan volgende week zijn we er niet, hè. Een keertje. Volgende week ben je er niet? Nee. Zeg, je, je, de, de, de, de ja. Waren die nou echt voor het laatst of hoe zit het? <lacht> waarom heeft ja, hij, waarom heeft hij, hij heeft wel uh, ATV's gekregen <lacht> van de programmaleider? <lacht> en uh, wij niet, Albert-Jan? Nee. Maar daarentegen komen we dus uh, uh, zaterdag 6 november uh, terug met uh, de Franse chansons zoals we vorige week hebben uh, ja, ja, maar dat aangekondigd. Is er ja, ja. Al eerst nog even terugkomen op dit programma, uh, de gasten die komen helemaal uit Arnhem. Ja. Dat is een eindjeweg, weg, hè? Dat is een eindje Echt weg. Mond, ja. Nou ja, mijn broer woont in Deugwicht. <laughs> <laughs> dus ik kom, ik kom er wel eens. En, ja. uh, bij Vitesse kijken. Dat leuke, leuke omgeving. Mooie omgeving ook. Goed, die, die komen straks bij jou live in de uitzending. Ja. En je hebt nog een aantal andere gasten die je telefonisch gaat bellen. Ja. Uh, kunnen luisteraars ook uh, verzoekjes indienen? Dat kan ook nog eventjes tussendoor. Uh, en dan moeten ze eventjes gaan naar www.zfmartisten.nl. Die heb ik niet verstaan. Zfm artiesten.nl Dat ging een stuk beter. Ja, en dan, dan, dan, ja, als ze daar even een mailtje sturen... Dan, uh, ja, dan zie ik hem hier op mijn telefoon verschijnen. En dan uh, gaan we die draaien. Ja. Nog even, je hebt ook een programma de woensdagavond. Ja, dat is... de uh, ja, Sea of Love, hè? Ja. Dus, eigenlijk zegt de naam het al. Ja, dus, ja, kan lekkere, die... lekkere liefdesmuziek, zeg maar. Uh, ja. Ja. Een lekker open haartje... en, en uh, een glaasje uh, een, en, uh, een bij de open haard. Dus, uh, een soort candlelight, maar dan anders. Maar dan anders. Auto. Ja, nee, uh, vroeger hadden we bij, uh, want we bestaan 31 jaar. Ja, we hebben ook we vroeger dan. bij Nacht en Ontij ja. en Tussen en vloed uh, gehad. Ja. Nou, dit programma van jou, Fred, lijkt daar heel veel op. Dus een fantastisch programma. Uh, nou, dankjewel. Programma ja, Ja. ja. Nee, er echt, weer uh, iets nieuws van te maken. Ja, hartstikke leuk. <laughs> van hoe laat hoe laat op de woensdagavond? Van 10 tot 12 in de avonduurtjes. Van 10 tot 12 op de woensdagavond, Sea of Love. Kun je daar ook verzoekjes in, in dienen? Ja, als je inderdaad een verzoekje hebt, kan je die indienen. En dan wordt die zeker gedraaid. Ook hetzelfde, hetzelfde adres? Ja. ja. Oké. Okay, Heb jij nou, even wat anders? Uh, ja. Jij doet altijd het uh, gedicht om kwart voor vijf, uh, Albert-Jan. Ja. Weet jij dat hij ook uh, gedichten doet op ztvartiestenpunten? Ja, zeker. Ik zie het in één keer. Ja, toch een grote verbazing, zei ik. Dan doe nooit tussen. Nee. <laughs> onbegrijpelijk, onbegrijpelijk. Maar dat zijn waarschijnlijk echte gedichten. Dat zijn echte gedichten, ja. Dat zijn echte oh, oh, oh, oh. gedichten. <laughs> nou, Albert-Jan. Ik kun ga hetzelfde uh, voorzetten. <laughs> ja, daar kan je, je het mee doen. Daar kan je dus, dus, uh, het mee doen. Ja, artiesten.nl kan je ja. elke plaat aanvragen. En nog veel meer uh, zien en kijken en uh, doen en uh, luisteren. Uiteraard. Toch oh, goed, ja. ja. Nou, Morgen. hebben we nog wat vergeten, Fred? Uh, nee. Nee? Nee, behalve dan uh, ja, 6 november de Franse chansons. Oké. Okay. Oké. Okay. Nou, veel plezier zometeen. Dankjewel. En uh, je gast ook, veel plezier. En uh, wij zijn er uh, morgen weer. Ja, super Sunday, hè? Ja, super Sunday. Ja, we hebben de El Clasico. Kijk. El Clasico. Ja, zeker. Barcelona tegen, tegen Real Madrid. Uh, ja, Ajax oh. tegen PSV. Oh, is, is, is dit ook Clasico? <laughs> Ja, vind ik wel. <lacht> nou, vooruit. Wat wordt dat? Voorspelling: PSV is de PSV-aar. Ja, Ajax, ik, ben, of ik ben PSV. Ik ben psv dus. Nou. Oh. Uh, ja, PSV gaat winnen natuurlijk. Ja, maar was het ASPSV, psv psv geen idee. Wie weet het wel? Weet iemand dat of niet? Ze spelen in de goffer. Nee, nee, nee, nee, nee, maar nou, nou wil ik het weten ook. Hoe lang tijd hebben we nog? Ja, nou ja. Uh, even kijken hoor. Een dik uur. Uh, jeetje, dan vertel je wat. Ja, um, ja. Ja. ja, maar goed. We hebben natuurlijk ook nog de MotoGP morgen. En we hebben natuurlijk ook nog Golf, Madeira open. Luiten speelt daar uh, geen uh, belangrijke rol. Die speelt daar echt in het middenveld. Ajax PSV. Ja. Oh, okay. oh, dan is het Ajax. <laughs> Ajax. Lijkt me dus lekker. Periode. Ik ga het op uh, PSV. Veel plezier Frits. Ja, dankjewel. En wij zijn er morgen weer. Tot jo. de hand. Doei. doei. Doei. Some things in life are bad. They can really make you made. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle. Da! Grumble.